8 uur. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Het dodental na de grote explosies in de Chinese havenstad Xinjin is verder opgelopen. Volgens Chinese staatsmedia zijn er inmiddels 44 doden en zo'n 400 gewonden. Vooral brandweerlieden zouden zijn omgekomen. De ontploffingen in de haven waren gisteravond in een terminal... waar brandbare stoffen worden overgeslagen. Na de explosies brak er een enorme brand uit... Degene die bommen plaatste bij een aantal Jumbo-filialen eist een groot geldbedrag in bitcoins, een digitale munteenheid. Dat zegt de politie. De afperser dreigt bommen te laten afgaan als hij het geld niet krijgt. Dit jaar werden bij vier Jumbo-supermarkten in Zwolle en Groningen explosieven gevonden waarvan er één ontplofte. Bij een aanslag op een drukke markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn tientallen mensen om het leven gekomen... Politie en hulpverleners spreken van zeker 60 doden. Er zijn zo'n 200 gewonden. Op de markt in Sadr City, in het noordoosten van de stad... ontplofte een koelwagen met explosieven. Aangenomen wordt dat IS de aanslag pleegde. Holland Casino heeft een goed halfjaar gehad. Het staatsbedrijf boekte een netto-winst van 41 miljoen euro. Dat is een verdubbeling vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De casino's trokken 10 meer bezoekers... De afgelopen jaren had Holland Casino het moeilijk. In 2013 was er nog een miljoenenverlies. Vorig jaar krabbelde het bedrijf weer op. De Amerikaanse oud-president Jimmy Carter is ernstig ziek. In een verklaring laat hij weten dat er kanker bij hem is ontdekt. Hij zal binnenkort worden behandeld voor de ziekte. Jimmy Carter is 90 jaar. Hij was president van Amerika van 1977 tot 1981. Dan nog het weer. Geregeld zon, het wordt maximaal 31 graden...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 Ja, uh, goedemorgen, Zandvoort. Voordat we ja, beginnen, net even op de, het nieuws al gehoord. We zagen het op de app al. Het uh, lichaam van de vrouw is aangespoeld hier in Zandvoort. dat denkt men, hè? Dat denkt men in, in de politie. Dat, geval. Nog niet hard op en, zeggen ja, dat is voor zeker, is. denk ik. Maar de politie mag dat nooit zo zeggen. Maar een enorme zoekactie van de reddingsbrigade en de, ja, de KNRM de, en ook nog met vliegtuigen.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 Zijn slachtoffers daar. Ja. Ja. Maar goed, wat gaan we doen vandaag? Bij ons zit al Marcel Elsjan of Wipper, en die gaat praten over het zandsculpturenfestival. Festival. Ja, dat is mooi. En wij hebben daarna met Ellen Keulen gesprekken over de nieuwe workshops van Glass Fusion. En dan voor de pauze, of voor de nieuws, komt John Lemmens praten over de Sportraad Zandvoort. Dan krijgen we om 11 uur natuurlijk het laatste nieuws. Gevolgd door de terugblik op de afgelopen maanden. Door Belinda Geurensen van de VVD. Dan kunnen we gelijk even de laatste status over de windmolens vragen. Want zij is onze expert natuurlijk in antwoord. Ja, en dan hebben we als laatste Robert Hartog, voorzitter van de KHN. Over het convenant retail en horeca. Um, Noortje Oliemuller die moest helaas afzeggen. Dus we gaan een klein beetje schuiven en een beetje rommelen. Ja. Een beetje extra tijd geven en dan komen we er wel door. De confinant Retail en horecavisie eh, rabbelt nu al vrees. gezien de artikelen van deze week in de krant. Dus daar hebben we genoeg over. We te hebben genoeg met Robert Hard zeker We gaan met Marcel praten. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, dankjewel. Geïnspireerd door Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten. Dat is het thema. Van het standsculptuur. Het Europees stand kampioenschap. Ja, het is Europees het... kampioenschap. Ja, het, is een het... kampioenschap hè? het is een Europees kampioenschap, een officieel kampioenschap.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 En ook de burgers van Calais. Een belangrijke beeldengroep die in Calais heeft gestaan... ten aangedachte in de Eerste Wereldoorlog. Dan wordt er nog een sculptuur gemaakt rond Gauguin. Dat was een schilder, ook een tijdgenoot van Vincent van Gogh. En Toulouse-Lautrec... Dus uh, dat is een beetje frivol Ja, ah. dus uh, ja, iets uh, ja, ja, die hele uh, mooie uh, posters. Die ja, kent ja, waarschijnlijk wel, die kleurdingen. dingen. Dus uh, ja, dat wordt uh, wel een bijzondere editie, verwachten wij. Een bijzondere editie. Ik begrijp dat je nu van tevoren weet wat ze gaan maken.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 maar daarnaast eh, maakt het Europese kampioenschap eh, Zandvoort... Maakt, een, eh, ...maakt onderdeel uit van de zandsculturenroute. En de Zandsculpturenroute, eh, daarbij is ook Haarlemmermeer betrokken. En in Haarlemmermeer eh, staat er nog eentje in Vijfhuizen. Eh, en er staan nog vijf kleine in nieuw eh, En die zijn met name in het winkelcentrum Sinfonie.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 Dus dat, uh, dat verhaal werd van tafel geveegd. En eigenlijk uit een soort frustratie. van jullie hebben geen idee waar ik het over heb. ben ik ermee doorgegaan. En ja. uh, toen hebben we in 1991 het eerste grote zandsculptuur gebouwd in Scheveningen. Nou, en vanuit, die, uh, uh, vanuit dat evenement is het gewoon als een soort inktvlek over heel Europa. Want hoe lang is men al bezig met zandsculpturen? Dat is toch nou, al heel lang, denk ik? Oorspronkelijk. Langer dan 1991.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 gezien hebben, maar dat zand dat wordt aangestampt in houten bekistingen. Ja. Um, en dat moet heel hard aangestampt worden. Um, nou, zit er ook systeem... staal doorheen? Wordt er ook staal nee. gebruikt? Nee, nee, nee, nee, er zit helemaal niks doorheen. Het is echt alleen maar puur zand. Maar wagen. wel speciaal zand, hè? Maar wel speciaal sculptuurzand, maar dat weet inmiddels ook heel nederland. Ja. Dat, uh, ja. dat het met strandzand niet werkt. Um, maar dat systeem met die houten bekistingen, dat is ontwikkeld door Gary Kirk.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 uh, opgaat dan. Uh, opgaat dan uh, komen er hekken weer voor omheen dit jaar? Of ja, er komen, er komen weer, uh, weer hekken met, met schaaphekken omheen. Ja. Helaas is dat nodig. Ja, maar jammer. jammer, jammer ja. Ja. Maar toch, als je vergelijkt uh, hier in Zandvoort wat de schade is uh, aan de zandsculpturen uh, die moedwillig wordt, uh, wordt toegebracht, ja. nou, dan is dat echt te verwaarlozen.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 Uh, we zijn nog bezig met een project in Miami. Uh, dus ja, we komen nog wel eens ergens. Leuk. Dus, uh, nou, wel bijzonder hè. Mensen zien dat denk ik niet zo. Als Ze he, nee, dat... hebben geen idee wat daarachter uh, allemaal nee, beweegt. Maar dit, veel mensen denken van... het zijn ook een stel hobbyisten die dat doen. Maar ja. um, als je ziet wat voor een achtergrond die kunstenaars hebben... Uh, ja, maar anders kun je dit niet maken ook als je niet... Uh, nee, maar het zijn ook... Um, om maar te noemen, er, er komen nu mensen uit um, uh, Oekraïne... Rusland, Ierland, um, Engeland, Tsjechië en Nederland...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 Die is uh, uh, ook uh, hoogleraar uh, op het gebied van beeldhouwkunst en schilderkunst. Dus het zijn niet de eerste of de beste die. Uh, nee, dat is een, uh, een aardige pannen. lijst. Ja, dat zijn wel mensen met achtergrond. Hè? Ik vind ja. het ook, het, ook is heel knap hoor. Als je goed gaat kijken naar zo'n sculptuur, dan zie je zoveel. Dat ja. vind ik best wel heel bijzonder. Het, uh...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 Maar het zijn lokale ja. mensen. het zijn mensen. allemaal lokale mensen. Ja, oh precies. ja, de directeur van het Holland Casino. Want het Holland Casino is zonder hun hulp... Oké, okay, zijn hoofdsponsor, zeg maar. Ja, maar had dit nooit kunnen plaatsvinden. Nee, nou, die doen maalt. veel, vind ik ook. Die ook. doen veel, ja, dat is, ja, dat is mooi. Ja. Ja, het is een goede partij ja, in vele precies. opzichten. Goed, nou, omwille van de tijd, uh, ja. Marcel, gaan we dit gesprek beëindigen.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 Je hebt dan ook kunnen zeggen. Dat is uh, waar het nou, de leuke dingen. Ja, ik vind het er uh, andere... ja, Is your nee, dangerous? Is your too dangerous? Is your too dangerous? I Ja, is hier, is het goedste, dat is het. Ja, dat ja, is nee, So you did, did me, wrong. me wrong Now you want me to believe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 Volgende week zondag dus. Wel, volgende week zondag een live uitzending van 10 uur s morgens tot 9 uur s avonds. Het programma's van CFM Jazz, uh, Zandvoort Lunch, Zandvoort op zondag en Strandleven. zijn allemaal gecombineerd. En komt ja. allemaal live vanuit de haven van Zandvoort. Of dat ja. er nummer 9. Daar kun je ook gewoon naartoe, hè, gezellig. Ja, je kan er toe, zien de, en Je kan luisteren wat, wat ze aan Maar je kan ook met name zelf wat vertellen in de haven van Zandvoort. Oh, okay.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 Hoe spreek je het uit? Uh, Glasfusing. Glasfusing. Dat is een Engels woord. Is, ook gecombineerd, dus. is gecombineerd dus. het is gecombineerd met Nederlandse Nederlands en ja, ja, maakt niks uit. Ja. We hadden het net al even over de plas, uh, du Tètre, wat, ja. wat net geweest is. Hoe ontzettend leuk dat is geweest. Alhoewel ik er zelf niet bij ben geweest, hoor ik mensen alleen maar positief daarover praten. Maar hoe ingewikkeld het is om, uh, om het op te zetten, hè, met alle kramen en alle omstandigheden ja. die niet ja, altijd meewerken. Het is niet uh, makkelijk standaardje om nee. te gebruiken, maar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 Dat lijkt me toch, ik bedoel, glasfusing, dat is uh, met warmte, hè, denk ja, ik. Ja, ja. Het heeft, is heeft dat een uh, link met glasblazen, wat, wat de nee, meeste mensen, nee, mensen wel nee, kennen? Nee, nee, helemaal niet. Glasfusing is eigenlijk meestal vlak werkje. Ja.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 Ja, en dat kan ik mooi weer... Oh, dat de, is wel, wel een, een slimme manier om... Ja, ik gooi nooit het weg. Ik doe nee. ja, alles. Ja. Ja. Nou, terecht, want dat kun je ja. ook ja. altijd... Ja. Ja, ja, nou, het, noem, het is wel snijverlies, maar het is niet weggegooid. En, en hoe groot moet ik me dat voorstellen? Kunnen dat uh, grote dingen zijn? En groot bedoel ik dan, uh, nou ja, 30 centimeter? Of zeg je van, het zijn eigenlijk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 Uh, vorm wilde hebben. En dan wordt het gewoon op maat en dan wordt de prijs is aangepast van de workshop. Dat zit ja. er maar net aan. Maar ik heb met de workshop zelf kunnen ze altijd een schaal of een hangobject of een lamp maken. Uh, het sieraden doe ik niet. Omdat dat, dan is te veel, moet ik daaraan doen.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 Dat gaat dan in de glashoven, dat wordt aan elkaar gesmolten. Daarna gaat het weer in de glashoven op een mal. En dan zakt die vlakke plaat, zakt in of over de mal heen. En dan krijg je de vorm. Ja, oké. Okay. Ja. Is altijd wel weer een verrassing wat eruit komt? Is nou, een... Het is, is nooit een Nou, nee, het is niet hè? zoals met keramiek. Dan heb je meer verrassingen. Maar dat gebeurt um, dan dezelfde dag dus? Het gaat, als de workshop is geweest, gaat het in de oven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 Meestal tussen de 700-800 graden. Ja, dat is ja, een ja, speciale dat, dat, ja, dat, dat kan je ja. thuis niet doen natuurlijk. Nee, nee je, je hebt wel... Uh, voor sieraden kan je thuis doen. Dat, is in een, dat heet hotpot. En dat kan in, in, in de magnetron. Maar dan kan je kleine sieraadjes maken. Ja. Ja, maar kan, uh, is dat wel iets wat je doet? Dus als steef je voor dat iemand zegt... Van, nou, ik wil eigenlijk gewoon leren om, om sieraden te maken. Is dat dan mogelijk om, om dan bij jou te zeggen... van nou,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 En die is gewoon een week bij mij uh, aan het werk gegaan. Ja, dat nee. kan allemaal. Nou, leuk toch? Dat is ja, het mooi, is wel juist. bijzonder. Ja. Wat kost zo'n workshop? Van uh, een dag? Uur, die is 90 euro en er zit alles inclusief: Inclusief lunch en materiaal. Ja, materiaal, alles uh, oh, ja, ja. tot per eindproduct. Uh, Als je dat per uur omrekent en de materialen, dan is dat zeker geen dure nee, workshop. Nee, nee, nee, nee. Maar ja, ik doe het met heel veel plezier. Ja.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 Okay. Ja. Ja, gelukkig heb ik een man met een gewoon goede baan. Dus ik kan het blijven Je doen. kan je lekker uitleven in <laughs> ja. de kunst. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, nou is er uh, een luisteraar die denkt van dat wil ik ook, die, die workshop. Waar vind ik dan de gegevens? Uh, we kunnen altijd kijken op mijn website. Dat is www.glaskunst-ellenkuil.nl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 En uh, maar ja, het kan in principe iedere dag kan het. Ik heb ook wel vaak uh, clubjes. Hoeveel mensen heb je nodig voor? Uh... Nou, ik doe het meestal vanaf uh, vier vijf mensen. Uh. Dus ik heb ook wel clubjes. Ik geef ook kinderpartijtjes. Oh, ja, dan kunnen de kinderen schaaltjes maken van uh, 18 bij 18 centimeter. Uh. En uh, dat is ook altijd heel gezellig. Zorg dat het taart is en. Uh, nou, ja, dat is, vaak een... nou, ja, dat is, dat is ook wel mooi met kinderen ja. te werken. Ja, ja, en kinderen zijn echt heel serieus. Oh, oh. Ja. Heel serieus. Denk. Dat is grappig. Als dat allemaal de oven in moet, dan wordt het wel heel spannend voor ze natuurlijk. Ja, dus, uh, ja, ja, uh, ja Dat uh, mogen ze zien hoe dat werkt en uh, mogen ze in de oven kijken. Ja, en, leuk hoor. Ja, dat vinden ze heel oh, leuk. Nou, goed we gaan afsluiten zeggen. Ellen. Ja. Uh, dat is snel. Ja, ja, <laughs> ja tien minuten zijn ze over ja, zo, uh, zo. Ja. En hey, Heel veel succes met de uh, Glass-Using uh, workshops. Ze kunnen ook ja. altijd even bij je langskomen, hè? Altijd. Om even, even, als er op, staat is iedereen welkom. Precies, even bij de ouders mede dat is het de Gast, nee, uh, hoe heet het? Schelpenpleintje. Ja, ja. Schelpenpleintje. En dan is iedereen ja. altijd welkom. Altijd ook in de kunst. Vanuit de Kerkstraat alvangen. ga je zeg maar uh, de, dat straatje in. Ja. Hoe heet dat straatje nou? Want het... uh, burenweg. Burenweg. Oh ja, de Burenweg in. het ja. Ja. Ja. Ja. ja. Precies. Ja. Dus de, ja. de, ja. Dus de ja. Burenweg in, doorlopen en daar uh, zit Smederijn. Ga gerust even kijken. Ja. Precies. En dan ben je wel een heel veel succes. succes en bedankt voor je komst. Bedankt jullie. Oké, fijne mijn kartaat. You've got your knife and I've got mine. together full of We zijn weer terug in hotel Hoogland bij Goedemorgen Zandvoort. En inmiddels zit John Lemmens tegenover ons. Uitgebreid over allerlei Zandvoortse dingen te praten natuurlijk. We gaan het met hem hebben over de sportraad in Zandvoort. John de heeft, definitie ja, van de sportraad, de ik sportraad. zeg hem. Wat, wat Dat is is sportraad, namelijk, de sportraad is een commissie die tot taak heeft... burgemeester en wethouders van Zandvoort gevraagd en ongevraagd... te adviseren over beleidsvoornemens op het gebied van de sport...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 Nou, dat is natuurlijk ook een is natuurlijk optie. Voor ja. meerdere dingen te gebruiken. Ja, want ja, ja. neem de Sandvoortse Sportcombinatie, die heeft een hele grote tennisafdeling. En dat zijn allemaal recreanten. Ja, en die zitten voor een paar stijvers. En dat is niet erg, want dat is alleen maar fijn dat ze tennis kunnen spelen. Maar als ze lid worden van, zeg maar, Tandvoortse Tennisclub, dan praten ze over een heel ander soort ja. contributie. Dus de belangen liggen. Ja, ja. Die zetten ja. de hakken in het uh, zand. Uh. Ja, nou ja, als, zolang je maar blijft praten, dat zei ik vorige week ook tegen, <laughs> tegen de man die hier zat, als je maar praten blijft met elkaar, dan, dan kom je er wel uit. Ja. Wel. Ja. En dat betekent dus ook dat jullie niet uh, praten bijvoorbeeld met uh, de club van Nigel Lancaster, het golfgedeelte? Nee, nou, we praten wel mee, we hoor hem aan. Goed. Maar hij, is, uh, ja, hij, hij heeft een hele andere doelstelling daar ja. natuurlijk, dan, dan de sportverenigingen. Ja. Uh, hij heeft nou toevallig daar geen grond nodig. Oh. De, de grond die nodig is, is eventueel als daar een, een tennishal komt. En, uh, maar Nijssel is natuurlijk wel een, een, een grote speler in dat geheel. Ja. Is als je kijkt naar de infrastructuur. Oh. Is hij pachter van, van, van die grond? Uh, ja, ja, de grond is van zover hoe de grond is van Zandvoort gewoon. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Hij mag dat gebruiken zolang zijn bedrijf uh, draait daar. Ja. ja, en zolang de petunia's maar ja. <laughs> naar de gemeente gaan, ja, ja, ja, denk ik zo. Nee, logisch. Dus die sportraad doet best wel heel veel. Als ik dit zo hoor, dan heb je toch aardig, best wel een aardige klus. Want uiteindelijk gaat er dan een advies richting gemeente.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 Niet van de... nee, daar bemoeit de Sportraad zich niet mee. Okay. Dat is, helemaal wordt georganiseerd en dat gaat goed. Wat wij wel doen, is onze kampioenen huldigen. Oh ja. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. dat is ook mooi natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat deden we op allerlei plekken. We hebben het in NH-hotel gedaan. We hebben het uh, bij Cassine gedaan van uh, L.A. Heino. En op een gegeven moment een van de, de, de leden zei van... waarom doen we het niet op de plek waar iedereen in zand voor zich eigenlijk serieus voelt... in het raadhuis, in de raadzaal. Oh ja. Oh ja en dat hebben we toen aan Gert voorgesteld. En die vond het een fantastisch idee. En sindsdien doen we het, het daar. Dus, nou, dat is soms zo vol.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 Heel een hoog, hoog niveau. niveau, hè? Ja, ja uh, ik las van week uh, de dochter van Mike Moore. Weer een, met, met, met de dressfeur, met ja. de vader. Een, een, een stap hoger. En het tennismeisje, er is een tennis, tennis, uh, talent. Uh, met. Met. Uh, met uh, Brit. Uh, ja, ik, ik ben de naam ook even. Dank ja. Dankjewel uh, Belinda. Ja? Dus. <laughs>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 Mooi zo jullie vervelen je in ieder geval niet. Dat is, is de tijd duur. Vonden ja. ja. ja. een volgende keer uur <laughs> minuut. <milieu>. Is, uh, <laughs> is er nog iets wat je wil vertellen, John? Want, nee, nou, dan, dan mag dat. Ja, naar de vereniging nou, dan krijg je toe, nog twee minuten. Naar de vereniging toe. We hebben elke eerste woensdag van de maand. Beginend het weer in september. Vergadering in de sporthal. De sporthal. En, en iedereen is welkom. Ieder bestuurslid van een vereniging is welkom. Om eventueel zijn vragen, die bij de gemeente neergelegd ons toe te lichten. Misschien kunnen we ze helpen. Dus het is een plak. beetje als intermediair. Uh, ja. Zo ja. mogen ze ja. jullie zien. Ja, dat ja, mogen ze zien. Helemaal ja. goed. Mooi. Okay. Bij deze. We vragen heel veel succes. Uh, <laughs> Dank je wel. Ja. We gaan uh, tot aan het nieuws luisteren naar Dotan. Dotan. Oké. Okay.